Het kabinet nu gekenmerkt door labiel leiderschap en mager management. De stroomstoring in de De staatssecretaris Dijksma wil dat de, de kinderopvang en de basisschool worden samengevoegd. En daardoor komen kinderen van 2 tot 12 jaar de hele dag in hetzelfde gebouw te zitten. De staatssecretaris vindt dat ook sport, cultuur en jeugdzorg er een plek moeten krijgen. Een vergelijkbaar idee, de brede school, bestaat al een paar jaar in Nederland. Maar volgens Dijksma wordt daar nog te veel langs elkaar heen gewerkt en zijn er te veel regels. Er Komen steeds meer studenten van buiten de Europese Unie naar Nederland. Vorig jaar kwamen er bijna 9300, een stijging van ruim 3,5 procent. En ook dit jaar wordt een toename verwacht. Het kabinet stimuleert de komst van buitenlandse studenten, omdat er voor sommige beroepen een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Schaatser Sven Kramer heeft zich als eerste verzekerd... van een startplaats voor de Olympische Spelen in Vancouver. Kramer deed dat door de World Cup-wedstrijd op de 5 kilometer te winnen. Bij de vrouwen werd de 500 meter gewonnen door de Chinese Beijing Wang. En op de 1000 meter ging de winst naar de Canadese Nesbit. Marianne Timmer werd op die afstand derde. Het weer, vanavond en vannacht minder wind en vrijwel overal droog en plaatselijk is de kans op mist. Morgen droog, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Pa, waarom schaatst er steeds een man met de grote microfoon mee als we op de ijsbaan zijn? Nou, dat komt omdat we net als vorig jaar weer in het radiospotje zitten van de ijsbaan. Oh jij heeft de directeur van de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 AB Radio en CFM Zandvoort. Goedemiddag op deze mooie zonnige hersmiddag. Programma Zondag in Kermerland Nog tot 5 uur vanmiddag met nieuwssport en actualiteiten. We volgen deze wedstrijd de middag Bloemendaal tegen Spaar naar Wouden. En ook de wedstrijd van Rood-Wit. En dan heb ik het over hockey. Natuurlijk ook nog veel andere nieuwssport en actualiteiten. Tot 5 uur vanmiddag op AB Radio en CFM Zandvoort. Bij radio in Ziefem Zandvoort op zondagmiddag. Jorda, Dusty, Springfield. En uh, ja, de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaarmouden. Bloemendaal speelt uit, het Jerk uh, deze middag. Bloemendaal speelt uit uh, bij Spaarmouden. En een gevaarlijke van uh, Spaarmouden. Via de nummer 8 uh, Ronald van Gelder. Hij schoot in, maar hij uh, werd weggehaald. In de verdediging van Van Bloemendaal. En zoals ik zei, Dus Bloemendaal uit uh, vandaag bij Spaarmouden. En dat betekent natuurlijk dat het hier, ja, het veld is prima, dat kunnen gewoon goed zijn. Goede omstandigheden, ik kom van van nou richting uh, Pauldjoot. Paaltjood, pak die bal aan, ga dan langs de man toe. Kan niet doorgaan in het stadgebied, nee, hij kan niet doorgaan. En dat betekent dat ze de nummer drie, Theo Loogman van uh, Spanemoude, die haalt de bal weg voor de voeten van, uh, van uh, Jood. En dat betekent tweede hoekschop voor Bloemenal. Nu vanaf de linkerkant. En die zal Zanderbeum gaan trappen. Net was er een goede aanval van Bloemenal. Mooie actie van Van der Beum. Aan de linkerkant. En hij kwam hem goed voor. En uh, Bloemenal komt bij die bij. Komt die hoekschop hoog oh, en voor de pot. En die wordt echt op door Spaardenwouden. Daar moeten ze Bloemenal opletten voor die omschakeling. En dus Wouter Snel die die bal goed teruglegt op Sebastian Thomas. Sebastian Thomas komt hem meteen richting het stadsgebied. Hier wordt die bal weggehaald in de verdediging. En dat betekent dat Spaardenwouden eruit komen via de nummer Maar het is Tim Beren, die er goed tussen zit. In een instantie om te storen. En dan nou komt er weer een snel. Aanval van Spaardenwoude. En die gaat dan naar de nummer 6, en dat is Marco Brouwer. Marco Brouwer kan die bal niet aannemen. En dat betekent Sebastian Thomas goed werkt aan in die vereniging. Die bal kan net dicht tikken voor Marco Brouwer. Anders wordt het gevaarlijk worden op de rand van de 16. Komt die ingegooid van Spaardenwoude. Wordt tegenomen tegenover de linkerkant, wordt weggedraaid. Komt die bal richting de, uh, richting de 16, Wordt ingebracht. Wie in die loopman, die kan er niet bij komen. Komt die bal weer om voor de voeten van Marco Woud. Lout. Marco Werd er neer. Het is, uh, uh, Sebastian Thomas die hem weggehaald. Maar nog eens uh, Spaardenwoude niet weg. Dus allemaal bonken. Alman bonken, linkerkant het zal. Plaat hem meteen door. De nummer 9, dat is Mark Wout. Mark Wout, de linkerkant, die krijgt uh, Tim Beer hem in zijn rug. Die doet het goed, schiet die bal tegen, tegen hem aan. Dat betekent een ingooi voor uh, Bloemendaal. Helemaal aan, aan de rechterkant van Pfalz. Voor Boemendaal, Zo bij de hoekvlog. En Sebastian Thomas gaat erheen om die bal te halen. En die zal hem in het veld moeten gaan brengen, komt uh, Sebastian Thomas. Hij kijken waar hij heen kan gooien. Zal hem kijken. gaat er nu plaatsen naar snel. Kan snel erbij komen? Nee, snel kan er niet bij komen. snel kan er nu wel aankomen. De tweede instantie plaatsen meteen door naar Rik uit. Rik uit. En dan we meteen naar voren. Maar dat gaat niet goed. Hier laat de bal verkeerd. En uh, dit is gelijk een ingooi voor Zwarenwoude. Uh, en dat is de nummer 5. bonken. die hem Bonker, dan gaat nemen. Bonken. Naar meteen weer terug krijg je hem. Plaatsen we dan richting dieper in die spitsen. Maar dat is geen gevaar. Het is bent Leuners die de bal weghaalt. Leuners die in het veld gekomen is uh, vandaag. Op de plaats van Wilke Klooster. Uh, die naar nou normaal staat. Omdat de Wilke Klooster dus uitdijken naar de linkerkant. En daar een weer geplaatst is vandaag. Ja, dan moet je schuiven in je Komt hij wel van Sebastian uh, van Thomas. Op uh, Paul John. Paul John, kan niet erbij komen. Ja, Paul John had die bal goed zijn voeten. Moet een actie gaan maken. Doet het ook was het wel speel twee man. Gooit dan linkerkant. Dan ga je Champou Ga je dan plaatsen met benen en keer door naar het paaltje? Kan paaltje onderbij komen? Nee, die wordt achter de mij gegleden. En het is uh, de hoornhoes op voor Boemenaal. Uh, nou. Nu ga uh, je de linkerkant in de en dan is het de Wilco Klooster die erheen gold om die bal te gaan nemen. Of gaat Van der Beuven nemen. Nee, het is uh, Wilco Klooster die staat om, de, om te gaan trappen. Nee, het is toch Van de Beuven die gaat nemen. Van de Beuven, de bal klaar. Zal een indraaien gaan worden. En de oude in weer. Komt die bal. Komt weer een hoofd voor die pot. En dan moet er gekopt worden. Maar dan kan niemand bij van aan. Nou. En dat betekent dat uh, Tim weer die bal oppakt. Dus meteen uh, is het daar een Wilco Klooster die probeert door te schieten. Maar dat lukt niet. En dat betekent Slaan aan de ouder eruit te komen. linkerkant van het veld. Maar het is Sebastian Thomas die het gat doet. Goed, goed dicht loopt. En meteen terugstelt de Basten wel. Ze passen wel ze meteen door naar de er zijn allemaal de 70 ballen aan de voet op het Liederveld. Gaat kijken of die enkels willen plaatsen naar gijs Poel Poelgees. gijs plaatsen we in één keer door de linkerkant van het Zalma en welke Klooster. Die heeft geen tegenstander bij zich. Kan een aantal meters gaan maken. Kan nog steeds over met die bal. Moet hem niet gaan plaatsen. Plaats hem ook goed naar richting Paal John, maar die kan er niet bij komen. En dat betekent buitenspel voor het paal John. En dat betekent dat ze hier genoeg wel een kleine kwartier met stand nog 0 tegen 0. Of course, scratch bij Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Nieuws, sport en actualiteiten. Dat hoor je bij ons tot aan 5 uur vanmiddag. En het was ook spannend vanochtend of begin van de middag in Beverwijk. En wie erbij was, dat was Marco Bakker. Marco, jij was uh, daar ter plaatse bij de praxis hè, vanmiddag. Want wat was ja, daar aan de hand? Uh, Roderick, dat klopt. Vertel, uh, wat was daar? Het vermoeden bestond dat er uh, één of meerdere inbrekers nog in het pand van de praxis waren. Dat was allemaal naar aanleiding van een inbraakalarm uh, dat vanmorgen is afgegaan en nog bleef afgaan. Uh, Daarop heeft de politie uh, de omgeving ja, min of meer afgezet. Uh, op iedere hoek van de straat uh, stond een agent te posten om uh, het pand van de praxis in de gaten te houden. En uh, even later hebben ze een speurhond uh, ingezet om in de praxis op zoek te gaan naar, naar de mogelijke inbrekers. Alleen uh, is er echt niks gevonden. Oké, okay. dus het was eventjes uh, spannender of daar nog uh, ja, de inbrekers aanwezig waren. Ja, het was inderdaad eventjes spannend of, uh, spannend inderdaad of de inbrekers uh, aanwezig waren. Uh, zeker ook om het volgende verhaal. Een tijdje geleden is uh, de zeg maar slachtoffer geworden van uh, skimmers. Mm -hmm. En uh, volgens uh, omstanders uh, ja, hadden dit misschien ook mogelijk wel skimmers kunnen zijn. Dat zijn natuurlijk dan wel weer de verhalen die op een gegeven moment de wereld in worden geholpen. Ja, precies. Uh, maar vandaar misschien wel de, de extra aandacht die de praxis heeft gekregen vanmorgen. Ja, dus een inbraakalarm en vervolgens een groot uitgerukt brandweer erbij. Ja, de brandweer die moest even ter plaatse komen om een agent het dak op te helpen. Uh, dus ze hebben wel wat tegen de gevel aangezet zodat een agent het dak op kon klimmen. Ja, het klinkt wel heel spannend hè, daar vanochtend. Ja, het, het zag er ook wel even heel spannend uit, zeg maar. Ook omdat er best wel veel politiewagens heen en weer reden op iedere hoek van de straat of agenten posten. Dus het zag er heel erg indrukwekkend uit. Ja. En uh, aan de achterkant van het pand uh, ging uiteindelijk uh, de speurhond uh, naar binnen. Uh, het leek heel wat, maar uh, uiteindelijk uh, is er niks, uh, niks aangetroffen. En uh, op zich is het natuurlijk wel goed uh, dat ze dat op deze manier uitpakken. Uh, je kan beter zeg maar uh, negen keer uh, voor niks uh, uitpakken zeg maar, dan dat je één keer gewoon niet uitpakt en dat het te laat is. Ja, flink uitgepakt. Heb je enig idee hoeveel uh, agenten en hulpverleners daar aanwezig waren vanochtend? Ik heb ze niet geteld, maar als ik even heel snel uh, reken, dan kom ik toch wel zeker op een uh, mannetje of tien uit. Nou, pittig inzet, daar niks gevonden in ieder geval. Later in ieder geval vanmiddag uh, ja, de foto's op onze internetsite. En dat is abradio.nl. Marco, dankjewel. Graag gedaan. They can't big off your chest, uh, make them know you are the sweetest, uh, Because you know say you deserve the best. Uh, love me, love them, strength to me after. Uh, make me feel good when we are working. Uh, uh, no matter what. Because I no this, against that. sweetness deaths, a I demand them a the like, uh, them chest. Uh, I demand them I say a film in press niceness, them a I demand them a the mistress, like, niceness, uh, them chest. Uh, I demand them, I like, niceness, uh, them uh, We're oh, gonna I'm with those people in the streets, I'm with in the I'm gonna the gym, I'm gonna go to the gym, I'm gonna the Nou, op AB Radio en van Zandvoort. Daarmee werd er drie minuten over half drie. We gaan naar de wedstrijd uh, Spaarnwoude bloemendaal En hier is de stand uh, 0-1 geworden in het voordeel van uh, Bloemendaal. Het was uh, Paald Jan die hem inschoot. In het was Tim Jan die de bal oppakte. Die plaatste meteen door de Sander Beum. Sander Beum zag zijn broer, of zag het, uh, Tim Jan, uh, aan en Paaltjans Jan schoot hem onberoepelijk in de hoek. En dat betekent 0-1 voor Bloemendaal na een half uur voetballen. En zo meteen natuurlijk een uitgebreid verslag van deze wedstrijd van Bloemendaal tegen Spaarnwoude.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 Oktober, oktober is de vreedste maand. Oktober, met de dingen die voorbij gaan, maar wel nergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug, ergens in oktober.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 Dan in oktober. ...naar AB Radio en GFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is 10 uh, minuten over half drie. Je hoort er change en change of heart. Nou, daarmee werkt het dus uh, tien minuten over half drie. We gaan naar de wedstrijd Spaarnwoude tegen Bloemendaal. En waar we een allerardigste post zien uh, vanmiddag... ...dat kunnen we duidelijk stellen tussen Bloemendaal en Spaarnwoude en Bloemendaal. En Bloemendaal keert uh, in het spel heeft, Maar nu moet nu oppassen voor die counter. En dat is uh, Wilke Kloos die hem goed weghaalt... En Paal had eigenlijk de kans om op 2-0 te zetten die wedstrijd. En eigenlijk alles vol te gaan gooien. Hij kwam goed vrij. Hij werd goed vrijgezet voor het doel. Hij ging ook richting het doel. Maar hij schoot niet goed. Dat betekent dat de doelman van Smaar en Woude, wel kon stoppen. En het is nu welke klooster achterin die die bal leeft, Welke klooster gaat we kijken hoe die heen kan stelen. Welke klooster zal hem aan de linkerkant gaan plaatsen en in de Rikuid. Rikuid, ik hoor terug naar de Geisje aan Poelgees. Geisje aan gooi het niet richting Paaltje Kan Paaltje erbij komen? Paaltje komt er langs. Kan hij niet verder komen? Nee, kan niet verder komen. Is een kuit die die wel weer opvraagt in het middenveld. Kuit maakt een goede beweging, moet er onder een man gaan. Plaatsen we dan heel lang aan de rechterkant snel. Woutersnel. Woutersnel, kan hij hem aanpassen? Plaatsen we in één keer op Paaltje draait in het stadsgebied. Kan hij nog een keer draaien? Nee, kan hij draaien. niet meer van hem en kan het er weer uithalen, halen, want dat lukt net niet. En dan is het parenouwen die eruit gaat komen. Sparenwoude aan de rechterkant van het veld. Komt die wal. richting het diepe En dan gaat het nummer 9. Is het Scheisje Poelgeest? Is dus Luidenzen die hem goed weg gaan trappen? Nou net voor het gevaarlijk kan worden. En dat betekent een hoekschot voor uh, Sparenwoude aan de rechterkant van het veld. Maar dat was een goede actie, wederom van een paaltje oud. En Kuitenbeerde er uit eruit halen. Maar die bal die werd net voor zijn voeten weggehaald. En dat betekent meteen dat je een aanval eroverheen krijgt. Want Sparenwoude staat met veel mensen achterin. We weer meteen al lange bal spelen richting de nummer 9, Maurits oud. En het is nu de nummer 7 van het uh, Pijn Oogburg die die, uh, die, die hoekschop gaat nemen aan de de kant van zelf mag genomen worden. Scheidszet er geen het zijn die komt, komt die wel hoog en diep voor de pot. En het is het inderdaad die hem goed weghaalt. Maar nog komt die bal niet weg. En die is, oh jongens! Jongens, jongens, jongens, jongens. Wat een, uh, wat een, wat een rare goal. En zo zat het hier 1-1. Uh, en het is uh, de nummer 9, Maurits Hout. Die dus uh, scoort. En die dus uh, eigenlijk uh, gewoon die bal eroverheen lukt, Over was van zijn. En dat betekent hier dat we nog 50 minuten gaan hebben in die rustperiode. Voor de rustperiode. En dat de stand 1-1 geworden is. Radio en Zand wordt op de zondagmiddag. Tot zover het eerste uur zondag in Kennemerland. Zometeen de wedstrijd van rood-wit, En natuurlijk ook het vervolg van de wedstrijd Spaanvouden tegen Bloemendaal. Dat naar nieuws van drie uur. You but it's your love that thrills me to know it. I've take you home Het huisjeunnieuws wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl. Deze geheel sfeervol verbouwde tussenwoning met achterom voor- en zonnige achtertuin op het westen... inclusief verwarmde hobbyschuur ligt aan de Vergierenweg 217 te Haarlem. De indeling is als volgt. Entree met tochtdeuren met authentieke tegels, toilet, kelderkast, woonkamer met erker en open haard... en een luxe gemoderniseerde keuken. Op de eerste etage zijn drie slaapkamers en een moderne badkamer met onder andere bad en douche. Op de tweede etage is onder andere een zolderkamer met twee dakkapellen, bergruimte en een vliering. Vraagprijs 327.500 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023 541 0041. Het huisje wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl Een heel apart object is te koop in Bloemendaal aan de Zomersorgerlaan 18. Een prima combinatie voor wonen en werken is hier mogelijk. Het koetshuis bestaat uit een garage met muziek, studeerkamer... en op de eerste etage zijn twee slaapkamers en een badkamer. In het achterhuis is een woonkamer met open haard, een ruime keuken... en op de eerste etage twee slaapkamers. Tevens is er nog een tweede garage met op de eerste etage een ruime hobbyruimte. Op het zuiden gelegen 32 meter diepe achtertuin een royaal zonneterras en een tuinhuis. Vraagprijs 985.000 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023 541 0041. Tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu drie uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Deze 66 leider Pechtold wil niet dat conservatieve kracht